In Basel. Auteur Gabriele Wollong, vertaling Ellen Versluis. Nee geleden, verdomd ja. En toch altijd maar ja blijven zeggen. De waarheid is concreet, Lenin. Ongeloofwaardig geweest zijn en ontzien hebben. Geloofwaardig geweest zijn en de doodschrik op het lijf gejaagd hebben. Acties als brutaal en nuttig op de gaan, eronder lijden en ze doorvoeren. En toch altijd maar weer net niet instorten. Maar steeds bijna. Kippen, wat een makkelijk kou. Vrijwel totaal instort. Ja, maar niet helemaal. De neusgaten van kippen worden vochtig. Stof en resten van voeder blijven eraan plakken. Jij koestert je zwakte als iets heiligs. En je zult het altijd weer net gered hebben. Dat alles bemoeilijkt de ademhaling van kippen. Nu denk aan de laatste mestfase van eenden en kalkoenen. Nu bij het planten van bomen aan kweeperen denken. Nu denken aan nieuwe bevruchtingsverhoudingen. Nu denk aan het resultaat van bezigheid en gewoonte. Nu meteen aan het geluk denken, staat geleid met aan Aristoteles denken. Tegen verstoorde gezichten aan praten. Verdomd ja, die pathologische samenhorigheid, zo verdomd graag als wij elkaar mogen. Die verdomd mooie wederzijdse liefde van ons. Doordringt met weerstand om tegenstand te bieden aan ontzetting, schuld, falen. Geen gezond verstand kan de bodem wegtrekken onder het complotachtig in elkaar gezette gevoelsmonster. Leest u eens dat boek, De mens schiep de apen? En de angst en de vrees. Het voorwerp is er niet, het voorwerp is er wel. Dat brouwsel van angst en vrees. Maar het bekomt u, tenminste redelijk. In uw negatief omhulselde zit u redelijk rustig geheukt uw tijd af te wachten. Jij nee, wilt niemand verontrusten om zelf niet verontrust te worden. Planten verdedigen zich geruisloos. Planten verdedigen zich met zelfgemaakt vergif. Een lelie kan vergiftigen en zichzelf tegen haar eigen gif beschermen. Ik lig op sterven. Er staat een bed in Basel. Het is oktober. Het is namelijk prettig. De toekomst glijdt weg uit mijn hoofd. Van het heden blijft nog een slaperige, zoete spannen tijdens over. Ik kan niet al te lang meer op zich laten wachten. Mijn onverwachte een onverwachte, vreedzame dood in Basel. Ik ben bevrijd. Ik begin op te houden. Ik hou op te beginnen. Het doodvonnis van mijn geboortedag wordt in alle rust en overeenstemming voltrokken. Ik hoef mij niet meer aan te passen. Mij zal niemand meer straffen. Ik ben geen getuige meer. Steeds vermoeider denk ik achter mijn gedachten aan. Nog maar even en ik haal ze niet meer in. Ik raak steeds verder achter. Ik trek mij terug, liggend, hoe langer hoe sneller en zonder beweging. Dat u het blijkbaar met de zelfstandig volgehouden training al tamelijk ver hebt gebracht, is voor uw type heel opmerkelijk, maar vooral verheugend. Je bent immers opgestaan. Je loopt toch door de kamer. Je loopt immers door Basel. Ik ben een van velen. Dat familielid moet naar een inrichting. Die verwanten van het familielid moeten de realiteit zien en dien overeenkomstig handelen. Die verwanten mogen de waarheid niet achter tranen en zuchten verbergen. Ratten die door muizen zijn geadopteerd zijn niet langer meer agressief. Wetenschappelijke onderzoekingen wijzen in een gunstige richting. Dat blijft maar doorgaan. In de inrichting is het misschien mogelijk dit familielid te helpen. De vertroebelde attitude van die verwanten ten opzichte van de civilisatie van die medeplichtigen van de zieke, door leidelijk toe te zien is onverdedigbaar. Het is niet te verdedigen dat zij uw broer toestaan zich in zijn waan beter te voelen dan in de realiteit. Wil jij gewoon dronken van je angst, vrees en liefdesgedaas, dat je broer zijn leven voorbij laat gaan? Dat voorgeschreven, stopzinnige, succesvolle, Beste verteren, begeerigen, gezondmakenden, doodzieken... ...hebberige, zinrijke, zinloze, je, van A tot Z dodelijke. En als je heel eerlijk bent, altijd nog rijkelijk mooie leven. Van mensen die erop ingegaan zijn, die hebben toegestemd. Die het stomzinnig en flinke met listag en nemen en nemen, daarom hand zetten. Oh, gewoon het leven. Wil je dat? Wil je dat hij alles wat normaal is, voorbij laat gaan? Wil ik dat dit familielid die verwanten met het mest te lijf gaat. Wil ik dat mijn door zijn ziekte theatrale broer... mijn van angst radeloze vader... die hem aan zijn been vasthoudt... over de leuning naar beneden rukt... op het asfalt aan het zinloze einde... van de zinloze omweg van hun beiden... naar de dood. Ten slotte heeft Sigmund Freud de civilisatie voorgestaan. Wil ik dat mijn broer zwakzinnig wordt. Modeshow voor blinden. 50 jaar bestaan van de Organisatie voor Mensen met Hersenletsel. Een tehuis voor gewichtheffers. En de worstelaars moeten ook spoedig een onderdak hebben. Niets wat waarde heeft is gemakkelijk. Zojuist vindt in mij een snelle uitwisseling plaats van elektrisch positief geladen deeltjes, kalium en natrium-ionen. Een zenuw is geprikkeld. Vermoedelijk ben ik aan het denken. Vast staat dat ik leid. Hé! Hey. Ik leid. Maar ik leid. Dat is onnauwkeurig. Dat is bovendien jouw schuld als je het lijden als toestand indeelt. Je zult rusteloos, angstig en ontevreden blijven. Je moet de enige oplossing voor ogen stellen... ...door je namelijk de waarheid voor ogen te stellen. Probeert u het toch eens met de angstmedicijn. Men zou dit familielid... ...evenals eerder al andere afvalleren van de civilisatie... ...door middel van de angstmedicijn kunnen helpen... Die heeft een gunstige uitwerking op crimineel gedrag. Bij gelijktijdige ontspanning van de spieren brengt die medicijn iemand tamelijk vlug tot een toestand van doodsangst. Waarin dit familielid zich trouwens al bevindt. Al is dat dan niet de juiste toestand waarmee de maatschappij kan instemmen. Het komt bij volle bewustzijn tot een twee minuten durende onmacht tot ademen en bewegen. De therapeut doet daarbij een beroep op de patiënt. De patiënt stemt toe, belooft voor altijd, doet een gelofte. Berlijnse atletiekvrienden treuren. Nederland geeft een definitie van pornografie in beeld. Door het fundamentele alleen en verlaten zijn in de wereld te accepteren, zult u volwassener kunnen oordelen. De wereld staat onverschillig tegenover het lot van de mens. U moet aanvaarden dat het is, zoals het niet mag zijn, maar moet zijn. Mijn denken is een elektrochemische catastrofe. Jouw denken is pure scheikunde. Er is verder niets meer aan de hand. Denk maar niet dat het iets met individualisme te maken heeft. Wij verschillen helemaal niet zoveel van elkaar. In het allang opgehelderde, beslist niet mysterieuze geheel van de chemie van ons bestaan. Ik denk van shock tot shock. Jouw zenuwcellen moeten net als andere, dus ook zoals onze zenuwcellen, schakelpunten gebruiken. Schakelpunten die het contact leggen tussen twee cellen. Dan begint het denkproces. Dan komt het algemeen gebruikelijk redelijk denken op gang... Ga nu als de weerga functioneren. De oervloo ontdekt. De stamvader van de vlooie leefde waarschijnlijk in Australië. Jouw vertwijfeling is niets anders dan een biochemisch proces. Stofwisselingstranen. Wij zijn die dorpskroeg binnengegaan. Mijn broer was heel normaal. In de kroeg hebben we op de bus gewacht. Mijn broer begon pas zo idioot hard te praten toen de waard met een fles wijn aankwam. Mijn broer heeft helemaal niet zoveel gedronken. Mijn broer kreeg het midden in een van zijn gebrulde zinnen te kwaad en uit alleen nog maar ongearticuleerde klanken. Mijn broer wilde beslist weten wat wij er nou van dachten. Mijn broer is toen opgehouden met zijn sprakeloze koubewegingen en klemde zijn kaken op elkaar. Mijn broer zag er toen uit als een oude vrouw zonder gebit. Hebben bleven waard laten opbellen. Mijn broer heeft zich met een vertrokken mond gered in de fase van apathie. Nu kijk je makkelijker langs hem heen. In deze buurt is er misschien helemaal geen dokter. Ja, maar niet alleen maar vogels zoals kraaien bijvoorbeeld. En niet alleen maar mensen spreken verschillende dialecten. Dat doen ook de zeeolifanten. Luister maar naar hun dreigend geschreeuw. Doe wat. Blijf niet afzijdig. Je zou trouwens die hele poes pas al als embryo gedroomd kunnen hebben. Met dromen begint het en dan pas komt het gelebber. Nou, van jou zou je wat meer evolutie kunnen verwachten. Nu zit mijn broer in de bosjes, daar groeit Riet. Het is zomers weer, hij gaat al lang niet meer naar school. Een van zijn leraren heeft een van de beste van zijn klas op uitgestuurd om naar hem te zoeken. De erop uitgestuurde leerling is een heel stomzinnige, acceptabele erop uitgestuurde leerling die heel stomzinnig recht en onrecht exact kan onderscheiden. Hij vindt mijn broer, die al heel vreedzaam in een andere wereld leeft, die zich tussen planten en waanideeën thuis voelt, mijn broer in het uiterst verfijnde bouwsel van riet en psychose, in het psychische afweersysteem waarin alleen hij de weg weet. De erop uitgestuurde leerling brengt mijn broer de dringende oproep van de leraar over om terug te komen op school. Mijn broer antwoordt vriendelijk dat hij tot zijn spijt geen tijd heeft, dat hij nu, na wat medicijnen gedwongen is, alcohol met een hoog gehalte tot zich te nemen. Terwijl de op uitgestuurde leerling op zijn terugweg naar de school, die mijn broer al lang niet meer bezoekt, bij zichzelf stomzinnig vrolijk overlegt hoe hij zijn boodschappen spottelijk kan overbrengen, bijvoorbeeld al genietend van het hooggelag van leraren en scholieren, heeft mijn broer alweer een van zijn op levenslange intensieve arbeid steunende successen achter zich. Werken met zijn baan en met zijn isolement. Zijn baan is een gecompliceerd kunstwerk. En alweer gelooft jouw moeder je broer op zijn woord en in alles. Ze laat zich voor de zoveelste keer beetnemen. Ze, ze hecht opnieuw geloof aan zogenaamd ingevulde sollicitatieformulieren. Ze gelooft in de, in de lezingen die hij niet bijwoont. De toestemmingen die hij niet heeft. De rijlessen die hij niet volgt. Want hij heeft elke financiële steun nodig voor zijn met het verdovingsmiddel verbonden waan. En weer staat jouw moeder je broer toe de vis te halen. Zoals ze ook uit angst geloof hecht aan de voorgeschotelde levensvoorwaarden van plaatsen die zij zelf niet kent. Waar het leven van gezonde en normale mensen zich afspeelt. Jouw broer die je alleen nog maar in je embryonale dromen durft te vermanen. Ik heb mijn broer in het riet gevonden. Ik zei tegen hem, Vee je dan dat iedere je kan uitlachen? Meestal wordt er zoveel zielskracht in de waan geïnvesteerd... dat er voor andere aspecten van het leven niet veel meer overblijft. Duitse toerist bij de Vaticaanse bewaker. Terwijl ik door de leugen besta... zegt mijn broer volgens de waarheid te leven. Mijn broer is een slak... Zijn narcoticum is zijn huisje. Maar af en toe hij zijn kop naar buiten. Tja, een robuuste, met informaties over spoelde, luidruchtige, liefdeloze buitenwereld. De verarming van het sociale contact. En de labiele mens bouwt alweer aan een dromerig universum. Dagelijks verzamel ik de nodige moed om te bestaan. Ik leef met honderden psychologische smoesjes en foefjes... die ik over de dagen en nachten verdeel. Ja. En zo lukt het je heel aardig om te leven. Iemand die iemands melancholie verlaagt tot zelfgenoegzaamheid. Iemand die alleen maar rondsnuffelt aan de beroemde melancholieën van beroemde melancholici. Daarna volgen van de melancholie. Kierkegaard en zijn levensdoel, de levensmoeheid, iemand die dit nadoet. Iemand die iemands melancholie zwart wil maken en afzwakken tot iets dat melancholie lijkt. En alweer nodigen die verwanten mij uit voor een kop thee familielid is immers nu niet meer thuis. Wees maar niet bang, je zult je broer immers helemaal niet meer bij ons ontmoeten. Je kunt eens dus komen. <laughs> iemand die het goed met iemand meent. Veel mensen bedoelen het goed. We bedoelen het allemaal goed. Iedereen die het goed bedoelt, bedoelt het goed en daarmee basta. Daarom dus opschrikken, daarom dus niet opschrikken. Daarom dus iets veranderen, daarom alles zo laten. Kort en goed, hou op met dit en met dat. Heb eens de moed niet te doen. Twee doodbedroefde mensen in een stad. Wordt het beter als die twee dodelijke bedroefden samen gaan. Maar mijn broer kan niet meer terug. Hij kent lang de zin van zijn baansysteem. Het biedt hem voor het wankelevenwicht van zijn ziel veel meer dan zijn relatie tot ons. Dan zijn opstelling ten opzichte van de realiteit. Hij herinnert zich hoe langer hoe vage zijn ontzettende ervaringen met de werkelijkheid. Hij heeft er wat anders voor in de plaats. Hij stapt niet meer vrijwillig uit zijn psychose. Zijn psychose is gewoon mooier. Sinds maanden bewusteloze vrouw brengt kind ter wereld. 82-jarige verlamde vrouw van moord beschuldigd. Een leerstoel voor humor aan de Universiteit van Manila, opgericht uit de dringende noodzaak van een serieuze studie om de anders ondraaglijke last die het menselijk leven geworden is, te verlichten. De aarde verliest haar bescherming. Denkt u daar maar eens over na? In een tijdperk zonder magneetvelden... ...zou de aardoppervlakte ook voor de mens verloren kunnen gaan als leefmilieu. Wint je niet op. Het is maar tijdelijk. En dan verder op de aardoppervlakte onder de bescherming. Maar waarheen? Waarheen tijdelijk? Elke minuut te slim af zijn. Op een of andere manier wel klaren. Altijd weer aan het einde van de dag komen. Nooit ergens helemaal aankomen. Betrouwbaar zijn hier slimmigheid, dat moet getraind worden. Hoog geprezen gevaarlijk vertoon van de waarheid, Walgelijke waarheid. De ander opmerken, dus graag mogen, op prijs stellen. Achting voor hem hebben als mens. En daarbij een beetje betere briefwisseling met apostel Paulus. Door marihuana ontstaan bij ratten misvormingen. Door Hashis ontstaat kortademigheid. Doden voor een levendige zondag. Spannendere tv-programma's op zondagavond. Stoffige maan. Kilometers dikke stoflaag op de maan. Wat scheelt er aan de geestensieken? Een enquête onder de burgers van Bremen gaf onder andere het volgende beeld. Geestensieken zijn meestal humeurig en licht geraakt, kunnen zich niet beheersen, kunnen de problemen van alle dag niet zinnig oplossen, zich niet aan de situaties aanpassen, niet helder en samenhangend denken... Geen onderscheid maken tussen wat juist en wat niet juist is. Die aangehaalde afwijzende meningen zijn voor normale mensen gezond. U zo eveneens enzovoort... De mening overheerst dat zieke zich totaal anders gedragen dan gezonden. Ik citeer. Gek is iemand als hij zich heel opvallend gedraagt en helemaal uit het kader valt. De voorstelling van fysieke geweldpleging overheerst. Van onzinnig plots een herrie schoppen om zich heen slaan. Eén zesde maai van de ondervraagde houdt de geesteszieken voor niet gevaarlijk. Dit zesde deel loopt gevaar en kan gevaarlijk worden. Alles wat vreemd en onbekend is, roept vrees op. Dat is heel gewoon. De geesteszieken maken hun omgeving aan het schrikken. De gezonde leek heeft voor zijn eigen bescherming zijn onbewust gegronde vooroordelen nodig. Waarom maaien we een grasveld? Waarom bewonderen we planten? Waarom bespreken we de nieuwe resultaten van de teelt van graangewassen? Waarom praten we over het koolzuitschandaal in landbouwpolitiek? Zijn wij het wel die dat doen? Of is het iemand die naast ons loopt en onze hoopgevende theorieën die zich aan ons hebben vastgezet in praktijk brengt? Die ons denken dat wanhopig om de realiteit schreeuwt, in daden omzet. Die het voor ons opknapt omdat wij zwak zijn. Alleen maar toezien en ons alles maar verbeelden. Ja, ze zouden het familielid in de inrichting misschien nog een productief karakter kunnen verschaffen. Om te weten oorsprong en basis van de deugd. Zijn karakterstructuur zou zo mogelijk dan weer lijken op die van een weer tot zichzelf gekomen persoonlijkheid. Jij en het familielid en die verwanten, jullie zitten er allemaal naast. Aan de afdeling honorarium. Mijn heren, ik zou u graag willen meedelen dat ik sinds 1 januari 1970 bij het belastingkantoor gekozen heb voor de BTW. Tussen haakjes, mij werd de normale belastingheffing toegekend. Jullie doen onverschillig. Jullie doen aan, aan zelfverminking. Jullie houden je verborgen. Je kunt zuchten en janken zoveel je wil. Onverschillig ten opzichte van het familielid dat onverschillig staat tegenover zijn eigen ik. Vrijheid en onvrijheid zijn ook toe te passen op het oordeel. Vrijheid, het zelf willen. Waaraan de realisering ontleend wordt van dat wat men zelf wilde. Mijn broer loopt zojuist die kroeg in. En vanaf een veilige afstand kijken jullie daarbij toe... hoe die van het ene slechte stadium in het volgende nog slechtere stadium wankelt. Jullie zien de liefde niet als een plicht. Jullie leggen die mooi lamenterend en op een welklinkende jammertoon uit als een hogere macht. Jullie bouwen geen relatie op met de wereld. Het gaat erom verslaafde embryo's van verslaafde zwangeren te ontwennen... Los van de navelstreng van de aan narcotica verslaafde. Maar dan ontstaan er ontwenningssyndromen zoals onrust, braken, niezen, opgejaagde ademhaling. De moedermelk is dan nodig omdat zij narcotica bevat. Het onvrije oordeel, gesuggereerd, gepatenteerd. Ofwel het komt van iemand anders, ofwel mij ontbreekt de rust voor de volledige ontplooiing van mijn vermogen tot oordelen. Mijn beperkt oordeel komt tot stand onder invloed... Van innerlijke remmingen, tijdnood en dergelijke bangmatigheden. Mijn broer valt van zijn stoel. Wij rapen mijn broer op. Zo lijkt het. We laten mijn broer liggen. Zo lijkt het niet. Ontwenning door chemotherapie heeft misschien later schadelijke gevolgen. De sterftecijfers blijven hoog. Wat ik nodig heb, is vrij zijn van beïnvloeding. En rust. Het overwinnen van mijn eigen bevangenheid. De beste motivering is nog geen garantie voor de juistheid van een oordeel. De juistheid van een instinctief zeker vermoeden bestaat alleen maar in grensgevallen. De wil is de bron. Het oordeel kent ook een doel. Bij hotelrekeningen boven de 50 markt moet ik bij de receptie wijzen op de BTW. Bij lagere rekeningen is de gewone belasting voldoende. Daarop moet ik ook letten bij kwitanties van taxichauffeurs. Uit het vlees van de ander een lekker gebraad maken... Psychisch cannibalisme. Allereerst anders slachten, bijvoorbeeld door middel van makkelijk te fabriceren beledigingen. Maar dan ook niet meer terugkrabbelen. Zeg vooral niet het spijt me. Bij luchtvondreiniging loeien de sirenes, Sierra Madre, Californië. Het alarm wordt telkens dan gegeven wanneer de concentratie van vuildeeltjes oploopt tot 3500ste per 1 miljoen delen lucht. De sirene loeit ieder uur 1 minuut, zolang die gevaar wordt overschreden. Voorbij. Een mooie dood in Basel. Ik ben in Gerrishheim niet verder gestorven. Ik heb het geprobeerd. Kijk, daar komen op de bodem van de chronische verslaving van het familielid al zielsteunissen opzetten. Hier hebben we al met vervolgingswaanzin te maken. Met desinterpretatie van het gehoorde. Deze verwant beleeft zojuist in zijn akoestische hallucinaties, bijvoorbeeld aquasma's, dus geruis, of fonemen, dus stemmen, maar wij zwijgen allemaal. Maar wij horen allemaal niets. Die verwant is nog steeds in staat jullie... om de tuin te leiden met het fenomeen... van de vrijwel volkomen helderheid van zijn bewustzijn. De zee sterft. Je broer sterft. Het sterven. Dat tijdrovende proces. Tot op het laatste moment verborgen... achter die zwakke en taai verdedigde Achter die rijspelletjes. Achter de camouflage pakken voor het teerbam in de psyche. Met het onnauwkeurig toekijken, met het wegkijken. Steeds kreupelen lopen jullie om elkaar heen met de blik op iets anders gericht. Jullie kennen nog zo'n paar van die idyllische vijgezichten. Jullie ontdekken altijd maar weer onvervangbare streken. Ieder mens op zich zijn geluk en zijn mogelijkheden tot het uiterste toe belangwekkend vinden. Het uiterste doen, zichzelf en zijn recht... Zijn recht om te leven opofferen voor de behoeftigen. Maar wie is dan niet behoeftig? Offer dan ook je eigen behoeftigheid. Te weten dat je elk ogenblik gevaar loopt. Dat je onrecht, verminking, vervuiling, verspilling, verwaarlozing van het denken kunt verwachten. Dat moet je dus vermijden. Harde geweldige kunststrepen toepassen om te leven en om niet te hoeven doden. Maar waarom? Er is toch al voortdurend dood. Zonder onderbreking sterven er mensen. Maak dat alsjeblieft niet ongedaan. Heb alsjeblieft nergens spijt van. Laat je de door jou psychisch afgeslachte mensen goed smaken. Goed kauwen, dan pas doorslikken. Vervolgens nadenken over een gezonde spijsvertering. 1500 varkens stierven voor de onafhankelijkheid van Tonga. Wilderig feestmaal. De offers: 1500 varkens, 1600 kippen, 3000 kreeften. De zwaarlijvige koning van de eilandengroep in de Grote Oceaan bepaalde dat het staatsfeest vier dagen zou duren. Het hoogtepunt: het staatsbanket in de paleistuin van de ongeveer 140 kilo wegende monarch voor 800 genodigden. Elk mens met een normale instelling houdt van kinderen. Elk mens met een normale instelling houdt van dieren. De Vereniging voor Dierenbescherming heeft niet te klagen over een teruglopen van het ledenaantal. Daar wordt nu ook steeds meer geld ingezameld voor de noodlijdende dieren in Afrika en voor de dierentuinen. Een ander hoogtepunt op Tonga, voorlezen van gelukstelegrammen. Nixon, koningin Elisabeth, brand, Podgornie. Zie daar, afgezien van behoorlijke schade aan zijn organen gaat het bij het familielid al om prikkelbaarheid en intelligentiesteurnissen. Hij geeft er al blijk van dat hij moreel is afgestompt. Sociaal gezien is hij aan het afgeleiden. Mm -hmm. En dit is nu de tremor. Dit is de polyneuritis. dit is delirium, dit is de polioencephalitis hemorragica. dit is de neuritis optica. En daarop volgt dan de Kossakoff-psychose. Binnenkort gaat na het bedaren van de ziekelijke opvinding de hoes over in bewusteloosheid. Daar buigt dat familielid zich al over de borstwering van het torentje klaar voor de sprong. Daar klampen zich die verwanten alvast aan zijn theatraal naar leven en doodverlangende benen. Aan de knik in zijn ontwikkeling aan zijn uitvalsyndroom. En nu hebben ze hem er nog een keer van weerhouden. Hij heeft immers gescholden. Hij is toch met een tinne vaas op me afgekomen. Tot vandaag heeft hij me nog geen excuses aangeboden. Dr. Ludwig Barth, psychoanalist en psychiater, zegt... wanneer een paranoïde over zijn waanideeën vertelt... wordt de leek gewoon bang niet omdat hij er misschien... als gehaat achtervolger in het waanpatroon bij betrokken is... maar omdat hij er geen getuige van wil zijn... hoe de vaste bodem van de realiteit kan wankelen. Hij griezelt als hij merkt hoe door de psychose het gezicht van de realiteit verandert. Als blauw niet meer blauw is, maar bijvoorbeeld rood. Voor de gezonde mens is de grens gewoonweg veel te dichtbij. Het ijs is glad en dun en kan breken. Eenmaal doorgezakt en ondergedompeld is het afgelopen met de gezondheid. Instinctmatigheid en doodsangst en doodsverlangen overspoelen de gezonde... Ik mag de badkuip niet met schuurmiddelen schoonmaken. Ik mag de vuile aanslag niet met de douche wegspoelen. Ik mag alleen maar zacht waken gebruiken. Ik heb alweer vergeten het zachte water waar we net in gebaat hebben te gebruiken. Wie straf haat, moet sterven. De motieven van een motorrijder. Wat zijn dat voor mensen die motorrijden? Dat vroeg een Amerikaanse psychoanalist van de Harvard Universiteit zich af. Drie jaar lang onderzocht hij motorrijders. Zijn resultaat? Er bestaat een typische motorrijdersziekte, het motorfietssyndroom. De dood van mijn broer treedt in door verlamming van het ademhalingscentrum. Ofwel door verstikking. Hij treedt in, hoe dan ook. De eerste stap naar de vrijheid leidt naar de angst. Zeer, achte heren, hiermee verzoek ik u mijn angst onbelemmerd te mogen gebruiken. Sociaal gezien ben jij niet belangrijk, individu dat je bent. De psychofarmaceut is ook niet precies op de hoogte van de processen in mijn zenuwstelsel en noemt ze demonen. Die twee raadselachtige demonen noemt hij pomp en drager. Beide reguleren zijn beetje mijn geëlektriseerde ionen, mijn toch alweer geprikkelde zenuw. Bij de zieken die aan het motorrijdersyndroom leiden, krijgt de tweewieler in hun leven en in hun gevoel een plaats onevenredig aan de waarde van het ding. Een citaat. Het geluid van de uitlaat van elke tweewieler in de verte leidt het dagdromen in. Alle vreugden, angsten en fantasieën houden verband met de motorfiets. Einde van het citaat. Bij zieke motorrijders is er sprake van gestoorde relatie tot de vader en vergaande identificatie met de moeder. Gesteld wordt dat motorrijders meestal passief zijn, fysieke en intellectuele inspanningen vermijden, zichzelf lelijk, onintelligent, dik en zwak vinden en dan in het ruwe en riskante rijden proberen om hun gebreken te compenseren. Er viel ook een gestoorde seksualiteit te constateren. Het daveren van de uitlaten en het oefenen in het parkeren van het motorrijwiel in de garage van de vriendin... ...zijn voor de psychiater bewijzen van de anale en de seksuele aspecten van het motorrijden. Als we nu eens wisten hoe de toekomst eruit ziet... ...dan zouden we rhododendrons aanplanten. Omdat we nu overeengekomen zijn dat we weten hoe de toekomst eruit ziet... ...hebben we rhododendrons aangeplant... De rhododendron schept op met zijn violet en zijn zekerheid voor de toekomst. De rhododendron ziet er werkelijk heel goed uit. De toekomst ziet er werkelijk heel goed uit in de vorm zoals ik je die heb beloofd. De toekomst zal eruit zien zoals ons eigen inzicht die gestalte kan geven. We weten alles over de toekomst volgens afspraak. We weten helemaal niets over de toekomst, maar daarover praten we niet. We veronderstellen. We stellen moeilijkheden op de proef. We trainen op de belastingdrempel. Elke hoop is eigenlijk een goede daad. We doen het goede en hopen. We doen meer dan het goede en beloven voor eeuwig. We stellen onszelf heel moeilijke vragen. Hoe ziet het voorhoofd van je moeder eruit? Hoe gedraag je je als je de volgende keer gaat flauwvallen? Hoe laag is de bloeddruk van je vader? Hoe vlug gaat die pols daar? Licht voedsel voor jonge honden. Tal van redenen om te dwepen. Wie er mooi uitziet hoeft niet te kunnen zingen. De aanschitterende pracht nauwelijks te overtreffen zevenkleurige tangaravogels kunnen maar matig zingen. De mannelijke paradijsmeeltjes van de groep van de prachtvinken zijn in hoge mate onverdraagzaam. De stad is minder mooi dan het station. Welke stad heeft het station met de meeste bloemen? Dat makkelijk beweren, dat onmogelijke bewijzen. Die mooie feesten ter ere van je eigen heel aardig gecultiveerde en veel geciteerde gevoeligheid... Dat gesmispel en die veel te zwakke stem van het geweten. Dat wegvluchten in de pathetiek. Waar alles wat verheven is, wordt toegestaan. Waar je niets aan kunt veranderen. Waar het zogenaamde noodlot altijd als excuus ter beschikking staat. Waar het zogenaamde mysterieuze in het gevleik komt. Beschermde zalfjes tegen het licht ja. van de waarheid. Eencelligen hebben een herinneringsvermogen. Per shockbehandeling herinneren zij zich ongeveer twee uur lang. Zij herinneren zich voortdurend volhartend in het vergeten. Wimperdiertjes zijn te dresseren. Inktvissen zijn te dresseren. Zelfs wezens zonder zenuwcellen kunnen leren. Alleen zwammen hebben geen zintuigen of zenuwstelsels... die op soortgelijke wijze functioneren als die van de mens. Wat het voorbeeldig gedrag betreft, vallen de zwammen dus af. Doe je best. Houd je aan de voorbeelden. Laat je dresseren. Leer. Herinner je. Wij doen ons best. Wij doen ons best. ...in het syndroom van onszelf zelfbehoud. Iemand gaat er door. We gaan er allemaal onderdoor. Herinneringen zijn uit te wissen. Narcotica missen uit... ...doordat ze de aanmaak van eiwitten in onze hersenen blokkeren. Maar helaas kun je dat uitwissen uitwissenwitten niet doen. We hoeven alleen maar te spoelen met fysiologische zoutoplossingen. De sporen van de herinnering blijven weliswaar bestaan... ...maar onder invloed van chemicaliën kunnen we ze niet meer lezen. Wij leren... We hoeven het niet te leren, we zijn hoe dan ook gedresseerd in de dagelijkse oefening van het sterven. We klossen allemaal nogal hinkend achter Sikmoed Froid aan op deze zinloze omweg naar de dood. Op deze ongelijke ondergrond van het leven. Men kan bij vissen, knaagdieren en mensen door middel van een elektrische hersenprikkel herinneringen uitwissen. Kort nadat een bepaalde opgave werd geleerd. Men moet precies op de tijd letten. Ofwel vergeten muizen en ratten voor altijd, ofwel de herinnering grift zich onuitwisbaar in het geheugen. Het gaat bij de prikkeling om seconden. En nu weten we ook zo bij benadering wat mannelijk is. We hebben vrouwen van alle leeftijden ondervraagd. De meest imponerende informatie, die eigenlijk alleen maar duidelijk weergaf. wat de in het formuleren onbedreven vrouwen bedoelen. een goed aangemeten pak, een wit hemd, gesteven beurt, decente das, verzorgde niet te lange haardracht in geen geval fysieke overdrijving. In die keurig conservatieve verpakking zit misschien een levend wezen. De meningen van alle vrouwen kan men damesachtig noemen. Bij geen enkele uitspraak was er sprake van secundaire, laat staan, primaire geslachtsattributen. Prostituees verstaan onder mannelijkheid zedelijk gedrag. Dus bijvoorbeeld trouw, fatsoen, een vaste baan, staat gelijk aan eerzucht in de mannelijke consumptiemaatschappij... Staat gelijk aan een verzekerde welstand in de toekomst. De deugden van een beroepssoldaat werden eveneens aangevoerd, zoals paraatheid, strijdvaardigheid, voortdurende bereidheid om vrouwen, grijzaads en kinderen te beschermen, alles bij elkaar, moed, trouw, gehaaidheid in alle soorten spelen. Een oude wijksuster dult lange heren alleen maar bij mannelijke personen die de drempel hebben overschreden en persoonlijkheden zijn geworden, zoals bijvoorbeeld Schiller, Albrecht Dürer, Positieve totaalindruk, de gezonde opvattingen van het volk bestaan nog altijd. Wat gebeurt er als hersens leren? Eindelijk onderscheid tussen sentimentele suggestie en exacte waarachtigheid van aanbiedingen, aanbevelingen, richtlijnen, leefprogramma's. De menselijke hersenen zijn alleen maar groter dan de hersenen van chimpansees of Vrezenzapen. Voor het overige zijn ze precies gelijk. Waarom kunnen wij ons iets herinneren? Waarom vergeten wij? Het rechte gedeelte van de hersenen heeft andere functies dan het linker. Hou oh, je eens bezig met de ethiek... ...en met al jouw filosofen. Je houdt meer van psalmen niet. En ieder die jou goed observeert... mag ook een onbekende journalist van een onbeduidend dagblad zijn... ...weet tamelijk gauw wat hij aan je heeft. Ik citeer vrij. Verkreukeld innerlijk... ...sentimenteel treuzelende associatiestroom. Nurks. Zuur. Niets bevalt haar. Ze voelt zich door alles beledigd. Alles komt haar troosteloos voor. de sentimenten zakken weg in een puinhoop van woorden. De doodsbetovering mag in landerige psychologisme... ...op het existentiële oppervlak een straatje omlopen. Zuurkijkerige hoon... onblusbare bezetenheid van het donker van de nacht. Nou ja... ...en dat je gewoon niet vraagt naar de sociale, politieke en economische oorzaken... ...van een uitgehold samenleven. In de hersenen rechts, voor processen die niet van de spraak afhankelijk zijn. Links, voor het mogelijk maken van spraak. Het onderscheid tussen links en rechts... ...moet vanaf het veertiende levensjaar geheel volgroeid zijn. Vind ik dat dan waarschijnlijk? Met tranen zaaien, met vreugde oogsten. Wat nou? Wat moet dat nou voor een oogst zijn? Ze gaan heen en huilen en strooien hun zaden uit... en komen met vreugde terug en brengen schoven mee. Ik wantrouw nog altijd de bruikbaarheid van die schoven. Maar ik wil niet wantrouwen. Ik zeg het dus maar na. En wanneer, als ik vragen mag... wordt de schijn van de maan als de schijn van de zon? En wanneer, als ik vragen mag... zal de schijn van de zon zeven keer zo helder zijn? Wat moet dat, als ik vragen mag... voor een zo overbelichte tijd zijn... waarin letsel wordt verbonden en wonden worden geheeld... Zogenaamd dan. En wanneer dan eindelijk? Hamsterwijfjes leren onmiddellijk na de warp de geur van hun eigen jongen te onderscheiden van die van andere pasgeboren jongen. Dat is waarschijnlijk een meetbare reactie in de hippocampus. Jouw citaten zijn er alleen maar om te hopen. En er zijn alleen maar essences die je toevoegt aan je nostalgieke lichtbaden. Verman je... Vergeet alsjeblieft niet weer de badkuip alleen maar met zacht water schoon te maken. En let deze keer alsjeblieft op de BTW als je dan in plaats van het openbaar vervoer taxi's moet gebruiken en informeer nou eens eindelijk precies bij die verwanten hoe lang ze nog willen toekijken hoe dat familielid zichzelf vernietigt. De maan is dood en het plasma is kwaadaardig. De maan in zijn verheven nutteloosheid. Het plasma heeft ethisch gezien geen bepaalde waarde. Het plasma heeft paradoxale eigenschappen. De proeven op de maan geven alleen maar stukjes van antwoorden. De maanstenen zijn 3,8 miljoen jaar oud, het maanstof is 4,6 miljard jaar oud. Alsjeblieft, wetenschapsmensen bijvoorbeeld denken er gewoonweg niet aan in leidelijk toezien te volharden. Het ontstaan van de maan is raadselachtig. De voetstappen van de maanbewoners zullen nog over miljoenen jaren te zien zijn. Het is verdomd gemakkelijk om blij te zijn. Daarvoor biedt zich verdomd genoeg aan. Het is verdomd gewaagd om te existeren. Het is verdomd gemakkelijk om in de tijd die nodig is voor het woord ja... ...de toekomst te bepalen. Het is verdomd onmogelijk iets te bewijzen. Het is verdomd goedkoop iets te beweren. Het is verdomd lichtzinnig om het verwaarloosde verleden... ...aan de hand van oude kalenders te recapituleren. Het is verdomd juist... Het verwaarloosde verleden aan de hand van oude kalenders te recapituleren. Het biedt zich aan, het is verdomd gemakkelijk. Het stelt de strafmaat verdomd betrouwbaar vast. De rhododendron doet het ongewoon goed. Kort na de overplanting uit de tuinderij in de kleine monsterachtige tuin van de toekomst. Zo gaan we door. De tuin ziet er verdomd mooi uit. 10 lichtflitsen per seconde betekenen voor de kat springen, anders komt er een elektrische schok. 6 flitsen, blijf zitten. Anders Duitse zielenvorsters willen van een internationale ziel niets meer weten. De erosie van de maan gaat zo eindeloos langzaam. De maan is zo levenloos. Mijn broer wordt langzaam dik. Mijn broer is erg veranderd. Het narcoticum doet mijn broer opzwellen. Daar gaat mijn broer met verbeten mond en kind tegenin. De maan zou er helemaal niet hoeven te zijn. Mijn broer zou er helemaal niet hoeven te zijn. De maan en mijn broer beantwoorden helemaal niet aan een redelijk doel. De maan ziet er toch heel aardig uit. De maan brengt je in een bepaalde stemming. Mijn broer misvormt zich, dan brengt je daarmee in een bepaalde stemming. De aarde is een mooie... Moeilijk aanvaardbare zeldzaamheid in deze kosmos van bijna niets of te veel. En nu zou toch werkelijk het aantal decibels van uw geweten en het geweten van de verwanten op zijn hoogst moeten zijn. De amandelkern die zich bevindt voor de hippocampus moet geprikkeld worden. Met het verwijderen van bepaalde hersendelen kun je jammer genoeg epileptici niet helpen. De mensen van de wetenschap zeggen de prijs is te hoog. Jezelf met gevoel en en opgetrommeld noodlot gestal te geven. Dat is grof. Dat is smerig. Dat is een privé aangelegenheid. Dat is sociologisch volkomen onbelangrijk. Het fenomeen van de verslaving is niet ondergrondelijk. Jouw broer staat te tollen. Jouw broer is helaas al lang van de tegenstellingen schuld-onschuld ontslagen. Het bestaan van jouw broer kan al lang niet meer in stand worden gehouden. Jouw broer kan al lang niet meer dat worden wat hij potentieel is. Spinoza zou al lang niet meer weten wat hij met jouw broer moest beginnen. Ik draag mijn mooie dood in Basel overal met mij mee. Ik kon in Gerrishheim niet meer sterven. Maar ik kan wel aan mijn dood in Basel terugdenken. De onderzoeker denkt daarbij aan zijn patiënt, de epileptische man, bij wie beide Amandelen en een behoorlijk stuk van de hippocampus werden verwijderd, wiens aanvallen daardoor verminderen en die die ten zijn herinneringsvermogen verloor. Zijn geheugen neemt gewoon niets meer op. Hij leert wel, maar vergeet ogenblikkelijk. Hij kan een bepaalde apparatuur bedienen, maar alleen zolang hij er mee bezig is. Hij kan de bediening van de apparatuur niet in gedachten nadoen. Hij weet niet meer wat hij gedaan heeft. Die moet het telkens opnieuw leren. Voor hem is het begrip tijd verloren gegaan. Terwijl alles vergaat, vergaat niets. Deel hebben, deed hij aan de vergankelijkheid geen deel. Wist men maar wat er in de hippocampus gebeurt. Mijn broer stikt zojuist. Hoort mijn broer tot de zwakken van Samuel, die omgord zijn met sterkte. Daarover en daarover kon Goethe alleen maar met God praten. Ik kan met jou praten. Ik kan met jullie praten. Ik kan met iedereen praten. Iedereen bedoelt het goed. Wij kunnen met elkaar praten. We kunnen nog altijd proberen met mijn familie te praten, hoewel we achter zijn netvlies en in zijn benevelde geest niet meer duidelijk te herkennen zijn. Schadevergoeding voor lawaaioverlast. Wie bijvoorbeeld tijdenlang voortdurend uit de slaap wordt gehaald, leidt schade aan zijn gezondheid, wat gelijk staat aan vermindering van energie. Wie doet er iets tegen het degenereren van opvattingen? Tegen het vastlopen van denkprocessen? Tegen het de grond richten van zedelijke inzichten? Tegen de verlogening? Tegen het uitgeholde gevoel, tegen het verdierlijkte instinct. Tegen de misvorming, de slordigheid en idiootie van wat zich in de hoofden van de vermoeide handlangers van de dood afspeelt. Die er zich geen rekenschap van geven dat ze handlangers zijn. Die met een krankzinnige, afzichtelijke, zich uitstovende moed riskeren om vijanden van vijanden te worden. te midden van dat onnutte handlangerschap. Blad of vis? Dat is de vraag. Zijn naam laat alles open en luidt Bladvis. Als roofvis is hij niet geschikt voor een gemengd aquarium. Jouw broer kan helemaal niet anders. Hij is al lang vrijgesteld van de vrijheid tot zelfbeschikking. Hij kan helemaal niet anders. Hij moet stiekem van zijn corrupt saldo bedragen opnemen... om zijn verslavingsdrang te kunnen bevredigen. Hij zal meer van zijn saldo moeten afhalen dan erop staat. Uw broer beseft nog wel het risico dat eraan vastzit. Dat alles nu weer eens zal uitkomen. Mijn broer... Kan daarom gewoon niet anders. Hij moet om het risico vastberaden tegemoet te zien... ...de dosering van zijn narcoticum een beetje vergroten. Hij verwezenlijkt dat wat hij wilde. Hij maakt zijn vrijheid waar. Mijn broer gaat zojuist zwaar onder invloed de kroeg binnen. De bladvis leidt een verborgen leven. Mijn broer kan gewoon niet anders. Dit is nu zijn wazige gestoorde... Alleen in zijn waan mooi lijkende vrijheid, hij moet nu gewoon liegen, verzinnen, beweren, hij moet omschrijven, opscheppen, pronken, verlogenen, mooi praten. Terwijl hij dit doet, vindt hij zichzelf tamelijk aardig tegenover die verwanten. Na zijn vorige redding, plaats van handelingen het balkon op de eerste verdieping, na zijn vorige terugvoering uit de dood, omhelst mijn broer, ontroert zijn sprakeloze moeder, die zich opnieuw zal herstellen om spoedig weer alles te geloven, mijn broer houdt nu angstwekkend veel van zijn arme oude ouders. Hij kan dan ook gewoon niet anders. Hij moet opnieuw naar zijn narcoticum grijpen... want hij moet zichzelf en zijn familie gewoon van overtuigen... dat hij meer overtuigend helder en geloofwaardig en nuchter werkt... als hij wederom de nieuwe uitwerking van het narcoticum voelt. Tot het optreden van een gestoorde woordvorming... en van de onberekenbaarheid van zijn tong... moet hij gewoon, hij kan nou helemaal niet anders... In de stimulerende werking van het narcoticum geloven. Een bladvis laat zich moeilijk vangen. Hij verwisselt vlug van kleur om zich telkens aan de ondergrond aan te passen. Dit familielid kan zijn verwanten er het allerbest van overtuigen dat hij geen narcoticum gebruikt door het wel te gebruiken. De bladvis voelt zich behagelijk in langzaam stromende overschaduwde wateren. Hij houdt ook van poelen en vijvers. De vlezige baard aan zijn onderkaak lijkt op de steel van een blad. Mijn broer moet nu af en toe een zakdoek voor zijn mond samenknijpen. Mijn broer bijt in zijn zakdoek. Mijn broer is trots op zijn volledig gecontroleerde loop... de kamer uit op weg naar het narcoticum. De bladvis heeft geen uiterlijke geslachtskenmerken. Bij de paring heeft men pas zekerheid. Men moet de oorzaken van zijn verslaving opsporen... Dit familielid vertelt onder invloed van het narcoticum fantastische verhalen. Hij heeft Hebreeuws geleerd, hij is biseksueel bezig geweest, hij heeft iemand vermoord, hij schrijft een aantal sollicitatiebrieven, hij heeft een rijbewijs, maar heeft het ergens verloren. Nu verpraat hij zich. Nu heeft hij tegelijkertijd nooit gestudeerd en een bijzonder geprezen scriptie gemaakt. Hij heeft geholpen bij het transport van bouwmateriaal voor de behuizing van de Hagedis terwijl hij in de kroeg zat terwijl hij het geld voor de vrijdagse vis van de familie voor het narcoticum uitgaf. Want de kabeljauw was uitverkocht. En die verwanten die vragen niet waar dat dus niet uitgegeven geld, dat al lang opgesoepeerde geld, dan wel gebleven is. De voor hem verantwoordelijke verwanten kijken dan zorgvuldig de andere kant op, om vooral niet dat akelige gat in die liederlijke waarheid te zien. Die verwanten zetten meteen een ingewikkeld gesprek op... over het nieuwe programma van de stad Schouwburg. Ze overleggen... ...naar welk van de drie evenementen die ze al als even aanlokkelijk beschouwen... ...hun keuze zal uitgaan. Een kamermuziekconcert. Puur amusement, puur barok. Ja, en nu kan men zelfs bovendien nog de aandacht afleiden van dit familielid... ...en van die gapende wond in de waarheid... ...met het meningsverschil of barok nou mannelijk of vrouwelijk is. En ze kunnen er vreemde woordenboeken op naslaan... ...en ze kunnen vaststellen dat het alle twee kan... Of een bijeenkomst van de Goethe-vereniging over Goethe en de wetenschap. Nou, zijn vader zou die voordracht best zelf kunnen houden, maar hij is benieuwd naar wat de inleider te vertellen heeft. Het derde evenement, Volkshogeschool. Een psychiater over het thema seksualiteit en zijn afwijkingen. Maar dit valt wel het eerste af, omdat de psychiater misschien op de een of andere manier die verwanten aan iets zou kunnen herinneren. Of het een en ander in hun wakker zou kunnen maken. Alarm, staat gelijk aan bedreiging zijn verontrusting, lawaai, alarm, de wapen, Italiaans, Latijn, Frans. Mijn verwanten houden onmiddellijk hun neuzen dicht boven de koffiekopjes om niet de scherpe, duidelijke, afschuwelijke waarheidsgeur te ruiken. Het woord waarheid komt dikwijls voor. Iemand die niet van zijn waarheid is af te brengen. Nagaan of men de waarheid hanteert of niet. Jij houdt van de waarheid die in het woord zelf besloten ligt. Jouw waarheid hangt om je heen. Zijn waarheid is zijn scherm en schild. Liegend spreekt mijn broer de waarheid. Hij handelt naar zijn waarheid. Omdat ik de waarheid spreek, gelooft gij mij niet. S'nachts, als de andere vissen slapen, gaat de bladvis op jacht. Ook in een aquarium met vissen die voor hem als prooi te groot zijn... Is ...en blijft hij een rustverstoorder. De onderlip van mijn moeder is rechts opgezwollen en blauw verkleurd. Dat kwam door de tram. Dat kwam door mijn broer. De tram reed veel te hard. Ik werd tegen een stang geslingerd. Mijn broer heeft zich tegen het wegnemen van zijn narcoticum verzet... ...met zijn vuist tegen mijn moeders onderlip. Het dus kwam echt door de tram. Hoe dan ook, het is steeds weer de waarheid. De bladvis houdt niet van al te veel licht... Schuilplaatsen tussen wortels en in onderwatergrotten zijn hem welkom. De bladvis houdt van grootbladerige waterplanten. Duitblad, mosvarens. Dit soort vissen heeft het graag warm. Verder stelt hij aan het water geen bepaalde eisen. De waarheid onrechtmatig volhouden. Paarse vieren met het ongedezen brood van de waarheid. Ik wilde de waarheid spreken tot al die mensen die geen geloof schenken aan de waarheid. Tot hen die de waarheid aanvaarden. Rechters gaan ruiken aan de stinkende Rijn. De schok op de agenda van Nuremberg. Slang bijt oppasser en sterft daarna aan hartverlamming, Milaan. Gif in de moedermelk. Tandartsen zullen de angst van hun patiënten niet meer onderschatten. De bladvis wenst krachtig voer. Komt er niet erg op aan wat. Hoofdzaak, enorme hoeveelheden. Uw broer wenst doodswater met een hoog percentage. Komt er niet op aan welk merk, welke smaak, hoofdzaak, enorme hoeveelheden. Wie vertelt je dan dat hij niet aan het bittere eind van zijn leven in een cel belandt, Als misdadiger, betrapt. Zojuist belandt mijn broer in het gesticht. Waaruit hij met de laatste listigheid van zijn alcoholrestant weer ontsnapt. En zojuist belandt hij in de voor hem bestemde goot. Waarom wordt zo'n man, van wie je niet precies kunt bepalen of hij nog een mens genoemd kan worden, eigenlijk nog geduld in de kring van zijn afgetakelde gluipelige familie? Zojuist belandt je broer als ruïne, verbrijzeld namelijk onder de plaats van waar hij voor de laatste keer in de dood sprong. Bij goede voeding plant hij zich ook voort. Belangrijk is de snelle scheiding van ouders en het gebroed, omdat anders het gebroed direct door de ouders wordt verorberd. Vreest niet, want gij zult niet te schande worden gezet. Hij vreest en hij wordt te schande gezet. Schaam u niet, want gij zult niet tot spot worden. Hij schaamt zich af en toe, schaamt zich meestal niet... ...en hij wordt bespot. Terwijl dit dier, blad of vis... ...zich in een gemengd aquarium onbemind maakt door zijn rooftochten, ...drijft dit familielid onderrottende bladeren hulpeloos in het gemeenschapsbekken rond als iemand die niet kan zwemmen. Hij maakt zich onbemind tussen hulpeloosheid, zijn onmacht om te zwemmen. Het gemeenschapsbekken heeft geen plaats voor hem. De andere bewoners van het gemeenschapsbekken, allemaal goede zwemmers tot meesters in het zwemmen, jagen hem weg van de plaatsen die een goed aangepast zwemgedrag vereisen. Duikt hij daar dan toch nog op, dan kijken ze over hem heen ten behoeve van hun eigen veiligheid. Hoe moeten wij die aanblik dan verdragen? Hoe moeten we dan ook de aanblik van jouw tranende, glazige ogen verdragen? Dat gebrabbel van jou? Je doet je mond niet eens meer open. Je spert je mond idioot open. Hoe moeten we jullie nou noemen? Dit familielid voelt zich, zei het ook om andere redenen dan de bladvis, al zijn die redenen dan noodgedwongen wat de keuze betreft verwant aan die van de bladvis, dit familielid voelt zich eveneens in schuilhoeken op zijn best. Eerst op zijn dood moeten wachten om te mogen leven. Dat is toch een waar levenskunststuk. Jullie willen je daar niet eens in verdiepen. Jullie willen het helemaal niet eens zo precies weten. Jullie wagen het niet om hem eruit te trekken. Jullie laten het bij die dodelijke zwempogingen in troebel... of stilstaand of traag stromend water... dat er voor dit familielid als levensgevaarlijke leefruimte nog over is. Zojuist krijgt mijn broer... weer een heleboel vies smakende modder... blubberend traagstromend water binnen. Zojuist is mijn broer gestikt. Wie streeft hier dan naar het doel... om het mensdom te bevrijden... van maatschappelijke dwangmatigheden? En hoe streef je daar dan naar? Wie pakt dan ook de persoonlijke... de onberekenbare... De emotionele, de psychische en de fysieke dwang aan. En hoe moet je dat dan doen? De oude mensen uitdoen en de nieuwe mensen aantrekken. Maar waar komt dat nieuwe textiel dan ineens vandaan? De nieuwe mensen woelt toch alleen maar weer rond in de door motten aangevreten, versleten kleding van vroeger. Hij propt zich erin en blijft de oude mens. In wat voor een nieuwe mens moet de oude mens uitgekleed zich terugvinden? Maar iets nieuws kun je niet terugvinden. Dat moet je dus ergens tegenkomen. Maar waar dan? Dood in Basel. Jouw tot mislukking gedoende poging overgenomen van Kierkegaard. Om daardoor iets over een bepaalde situatie weer te herstellen. Zodat je snakkend en verlangend naar het verleden tot een herhaling overgaat. Een principieel nodige openheid bij deze poging vermindert alleszins het ondermijningsgevaar en is bevorderlijk voor het leven. Dood in Basel. Dit was een spel van Gabriele Woman. Vertaling Ellen Versluijs, regie Leon Povel. U hoorde de stemmen van Willy Bril, Bob Verstaate, Frans Somers en Hein Boele.